11 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. De Europese beurzen staan fors in de min. Zo staat de AX-index al sinds de opening ruim 2,5% lager. De rode cijfers komen niet onverwacht na de flinke verliezen in Azië. De Nikkei-index in Tokio sloot vanochtend op het laagste niveau in bijna 2,5 jaar.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 De andere overlevende ligt ook in Moskou in het ziekenhuis. Het dodental van de crash bij de stad Jaroslav komt daarmee op 44. Mensen die in gevangenissen werken... ervaren de laatste jaren minder agressie, geweld en intimidatie in hun werk. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Steven... van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om contacten tussen gevangenispersoneel en gedetineerden... maar ook om de onderlinge omgang tussen collega's. Meer dan 62 procent van de werknemers in het gevangeniswezen... heeft aan het onderzoek meegedaan.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 Of Esther Vergeer volgend jaar weer meedoet op Flushing Meadows is onzeker. Ze denkt erover na om de Paralympische Spelen van volgend jaar in Londen te stoppen. weer overwegend bewold met af en toe wat regen. Vooral aan zee vandaag een krachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. 18 graden wordt het in het noordwesten en lokaal 21 in het binnenland.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 Oeh, dat is wel nodig na die aardbeving van vorige week en de moesong van zaterdag. Het is wel een straffe wind. En dat brengt me tot de vraag: wat is de relatie tussen de kiezer en de politiek? Die vraag beantwoordt Peter Kannen van TNS-Nipo in het boek Gedoogdemocratie. Heeft stemmen eigenlijk wel zin? Niet de kiezer zweeft, stelt hij in zijn boek, maar de partijen. En het lijkt hem een kwestie van tijd tot de kiezer de democratie de rug toekeert. Peter Kannen is zo hier. Ineke Seyne eiste excuses en wilde nooit meer worden lastiggevallen... door de firma Hoshi Sudoku. Dat waren de laatste woorden tussen haar en Superman vorige week. Het conflict gaat over ongewenste Sudoku-boekjes. Vandaag het slot, krijgt Ineke Seyne haar zin. En ik trek met u de natuur in op naar de uiterwaarden van de Maas in Brabant... zo ongeveer de voortuin van verslaggever Colette van Nuwen. De subsidie voor natuur wordt minder, maar wordt de natuur daar minder van. Ook zin in een uitje? Surf naar degids.fm de Syrische oppositie heeft dit weekend voor het eerst om internationale hulp gevraagd. Na zes maanden van bloedige onderdrukking door president Assad is er nog steeds geen zicht op verbetering. Waarom is er eigenlijk nog geen VN-resolutie over Syrië? In een studio in Amsterdam zit syrisch nederlandse econoom Abrahim Miro. Dag meneer Miro. Dag, goedemorgen. Je hebt veel contacten met de Syrische oppositie. En die heeft dit weekend de internationale gemeenschap voor het eerst om hulp gevraagd. En waarom komt die vraag nu pas eigenlijk? Nou, ik, ik denk dat het andersom was. Ik denk dat, dat, uh, dat uh, de demonstranten voor het eerst een aantal weken geleden pamfletten hebben laten zien bij, op vrijdag. Of uh, bij iedere demonstratie waarin zij riepen om internationale hulp. En afgelopen vrijdag was de naam uh, uh, van de vrijdag uh, de vrijdag van internationale bescherming voor de Syrische eh, ja, bevolking. Om de Syrische bevolking te beschermen... tegen de misdaden van het regime van Assad. Eh, kijk, de Syriërs... die wilden niet de Syriërs van Libië. Die wilden niet dat hun land kapot gaat. Maar wat men Assad nu doet... het niveau van geweld dat hij gebruikt... is zodanig... Uh, dat, dat de mensen uh, vinden dat zij al die tol betalen. Dus wat in Libië gebeurt, betalen ze nu al. Daarom is het uh, de enige mogelijkheid is namelijk voor hun dat de internationale druk verder wordt uh, uh, opgevoerd op Assad en dat de VN haar uh, morele rol speelt en uh, een resolutie aanneemt waarin uh, de, de misdaden van Assad worden veroordeeld. Ja, de veiligheidsraad van de VN heeft nog steeds geen resolutie over Syrië aangenomen. Wat zit daarachter? Ja, met name uh, de rol van China en Rusland. En de bevolking van Syrië, die weet dat. Je zag eigenlijk leuzens uh, tegenover uh, tegen China en Rusland. En ik denk de houding van Rusland en China zegt eigenlijk, uh, volgens de Syriërs, iets over die twee landen. En dan over de revolutie in Syrië. Wat zegt dat dan? Ja, kijk, ik denk dat zij, dat zij uh, ja, heel anders naar die conflicten kijken in de, in de Arabische wereld dan, dan uh, EU en dan uh, het, het Westen. Dat, zij hebben hun belangen, uh, China natuurlijk, uh, ook het Westen van China met name Xinjiang, de minderheid die daar uh, uh, om de zoveel tijd in opstand komt. Rusland die heeft een militaire basis in Syrië. Dat zit er en, en, en, en Rusland is ook geen democratisch land, dat weten we allemaal. Dat is één. En met name ook, uh, waarschijnlijk zijn die twee landen ook bang voor een, een libië scenario dat er weer resolutie komt en dat de VS en EU en dan Syrië gaan aanvallen. Kijk, wat de Syriërs willen is dat uh, is, is, is misschien niet, niet op dit moment dat een militaire interventie komt, maar dat uh, Assad voelt dat Rusland en China ook de steun aan Assad intrekken. Zodat... Maar als er geen inter militaire interventie wordt gevraagd... Waar vragen ze dan wel om? Kijk, wat zij vragen is dat Rusland en China op dit moment het geweld veroordelen. Eh, en, en dat er weer een resolutie komt eh, waarin Assad wordt veroordeeld. En dan maakt, dat maakt de weg vrij voor, voor eh, International Criminal Court in Den Haag. Als dat gebeurt, dan denk ik dat dat, eh, dat, dat nu op dit moment de juiste eh, ja, middel zou zijn. Als Assad dan alsnog doorgaat en, en niet aftreedt wat de CS eigenlijk willen... dan vrees ik dat er geen andere mogelijkheid is dan... Uh, en dat, dat is uiteindelijk ook aan de Syriërs om dat te doen. Uh, ik kan in het buitenland dat uh, roepen. Maar uit de Syriërs zijn degenen die uiteindelijk om die hulp zouden kunnen vragen. Maar de Syriërs... Syriërs vragen kennelijk ook om internationale waarnemers. Althans de mensen die in Kijk, de positie zijn. Uh, nou, Syrië weiger dat Syrië laat geen internationale waarnemers. Volgens mij één keer is dat gebeurd. En het, was, het programma was uh, van tevoren vastgesteld. Ze mochten alleen maar bepaalde plekken gaan bezoeken. Uh, de plekken waar de Syriërs zelf wilden. Een beetje een gekke vraag dan ook. Na, na, na, natuurlijk. Kijk, wat zij willen is... is uh, Kijk, ik denk dat het een kwestie van tijd is, persoonlijk, als ik eerlijk mag zijn. Dat, want Assad die gaat niet stoppen. Uh, ik denk dat hij in de komende periode een, een, een laatste offensief gaat doen. Uh, um, blijkbaar hebben ze het nog niet ja, uh, doordronken tot, tot Assad dat die mensen gaan niet stoppen. Uh, iedereen die ik spreek, die zeggen, zij hebben onze foto's. Zij zullen ons één voor één pakken en vermoorden. Wij kunnen niet meer stoppen. En ik moet eerlijk zeggen, als deze, dit regime aan de macht blijft, dan is dat puur door geweld. En de, door het gebruiken van wapens die eigenlijk bedoeld waren... om zijn bevolking te beschermen, heeft hij zijn uh, bevolking vermoord... is hij aan de macht gebleven. En dan is dat een morele uh, vraag. Uh, denk ik dat, dat uh, de, de, de, de, de, de, ja, de morele uh, verantwoordelijkheid van de V1... van de internationale gemeenschap zal een enorme deuk krijgen. Want Syrië is heel dicht bij de EU, is vlakbij Israël, Libanon, uh, Turkije... En, en gaat die oproep aan Rusland van de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Juppé nog helpen want ja. uh, die heeft gezegd ze moeten niet dwars gaan liggen bij de VN-resolutie. Ik denk wat Alain Juppé heeft gezegd: het is een schande dat het niet toch geen resolutie is. Uh, ik denk dat EU gezamenlijk samen met de, met de VS uh, moeten en met de Arabische Liga uh, en met name landen die dat willen. De Arabische Liga is niet, is een, is niet in blok, ze hebben geen gemeenschappelijk beleid op dit moment. Dat men gewoon druk uitoefent op Rusland, op China en met name wat Rusland wil. Ik, als, als het om Ru in Rusland gaat om, om haar militaire basis in Tripoli in Syrië. Ja, die, die, die, daar kunnen ze eigenlijk met de Syrische oppositie of met de overgangsregime in Syrië, als die zou komen, bepaalde maatregelen treffen. Hoe zij dat kunnen bijvoorbeeld voor het land beschermen. Nou zijn er inmiddels al meer dan 3000 mensen overleden als gevolg van de strijd daar. Is het eind in zicht, denkt u meneer Miro? U zei dat net iets over, maar... Ja, ik denk dat Assad uh, een hele moeilijkheid voor hem aan het aftellen is nu op dit moment. Als hij het leger terugtrekt gaan miljoenen op de been. Als hij dat niet doet, is hij nu eigenlijk aan het doorbloeden. Uh, het leger, die uh, meer, uh, komen er splitsingen, hij heeft geen geld om, vanwege de olieembargo. Binnenkort zal dat opraken. En ik denk eh, als de internationale gemeenschap een duidelijk signaal speelt... dat zal het proces versnellen. Het scenario waar de Syriërs allemaal op hopen... is eigenlijk dat er de, dat een de splitsing kan komen in de kliek van Assad. Dat bepaalde generaals, met name van de Alevitische secte... die zeggen, nu is het genoeg. We willen een toekomst bouwen voor een democratie Syrië. We willen met onze broeders eh, Sunnieten, Koerden, eh, Christenen... Dat wij goed nieuw Syrië... en wij moeten gewoon beseffen dat de wereld is veranderd. Syrië is veranderd. Er is een nieuw tijdperk. Uh, u als dictator eigenlijk niet meer kan in Syrië blijven. Ik help en, u hopen dat ja. het zo gaat. Dank u wel. syrisch nederlands econoom Abraham Miro. DeGid.fm Wat is nou echt de Nederlandse natuur? Zijn dat weilanden met koeien of ruige stukken grasland waar je niet doorheen durft omdat er misschien <taken> wel vol teken zit... Volgens het kabinet Rutte is een koe in de wijn net zo goed natuur... als een graslandje met honderd verschillende soorten bloemen. En daarom wordt er flink bezuinigd. De natuurorganisaties krijgen 60% minder geld van het Rijk. Wat betekent dat voor Natuurlijk Nederland? Dat gaat Colette van nu in de komende weken uitzoeken in één gebied. De uiterwaarde van de Maas in Brabant. Omdat je er tegenover woont, Colette. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, daardoor heb ik het de afgelopen jaren natuurlijk wel zien veranderen. Uh, er zijn bijvoorbeeld veel minder uh, vogels uh, gekomen. Kiefiet, te grutto's, die je vroeger heel veel hoorde... die hoor je tegenwoordig uh, niet meer. Maar je ziet ook dat want heel veel grond is al aangekocht door uh, natuurmonumenten... dat als dat gebeurt en ze stoppen even met uh, mest op het land gooien... dat je dan al vrij snel echt heel veel verschillende soorten bloemetjes uh, erbij krijgt. Dus dan krijg ik de indruk... ja, het helpt wel degelijk om uh, van landbouwgrond natuur te maken. Dus jij bent het wel fijn? Dat het zo doorgaat, ja... Nou, kijk, voor mezelf, om in te wandelen hè, met mijn hondje... vind ik het inderdaad heerlijk als het, uh, als het mooi wordt. Maar van de andere kant denk ik ook, ja, die boeren moeten ook leven. Bovendien, ik wil ook melk drinken. Hè, en dat, grond, dat gas en ook die mais die daar... Uh uh, geteeld wordt. Dat gaat naar de varkens en dat gaat naar de, naar de koeien. En die maken daar vervolgens lekker vlees of, uh, of, of melk van. Dus die boeren moeten ook inkomen hebben. Dus ik ga echt, echt wel met een open blik daar uh, de, de, de natuur in. En uh, ik ben begonnen met uh, Fons Mandigers. En Fons Mandigers die werkt voor natuurmonumenten... en heeft namens natuurmonumenten grond van boeren aangekocht... in de uiterwaarde van de Maas, zoals je al zei, in de buurt van Os... We zitten op dit moment in een vacuüm. We weten hoe het allemaal verder gaat, niemand weet het. Het duurt ook nog eens ontzettend lang voordat er duidelijkheid komt. En ja, ondertussen ligt het stil. Dus de onderhandelingen die u op dit moment voert, of voerde met boeren... om ze uit te kopen of de grond te ruilen of zo... daarvan heeft u gewoon van de ene dag op de andere moeten zeggen... ik praat even niet meer met jou... Ja, dat ligt stil, want uh, kijk, je kunt wel gaan onderhandelen... maar als je uh, zeg maar geen zicht hebt op de realisatie... dat je zeg maar, ook daadwerkelijk met elkaar naar de notaris kunt... om uh, uh, zeg maar de ha laatste handelingen in de proces te verrichten... Ja, dan heeft dat geen zin. We zijn de dijk afgereden. Rechts Maisland, enorme hoeveelheden Maisland... Links daarnet een paar koetjes, nu ook alweer mais. Ja, het staat manshoog nu. Hè. Deze maand wordt het uh, van het land gehaald. En nu komen we zo'n beetje vlak bij de Maas uit, hè? Ja, de gronden die je hier ziet, die zijn uh, bijna allemaal van natuurmonumenten. We hebben hier eigenlijk nog maar één klein perceeltje te verwerven. En Wacht, we gaan even naar buiten, want we rijden nou toch tegen een hek aan. Kunnen we het gebied ook even voelen... De beginnen ons in de gaten te krijgen, kan niet meer zo goed loeien. Ja, dat is de stier. Oh, dat is een stier? Dat is een stier, ja. Moet hij ons wegjagen? Ik heb geen idee. Misschien moet hij nou de koeien dekken zodat ze melk gaan geven? Of uh, zie het een verkeer. Um, nou, je bent te warm... <laughs> Het is zo dat uh, ja, de, zeg maar, volwassen koeien die geven melk. Maar voordat ze die melk gaan geven moet er eerst een kalfje geboren worden. Ja. En dan komt de zogenaamde lactatieperiode. En uh, die stier die moet er dus voor zorgen dat er op enig moment een kalfje uit, uh, uit die koe gaat komen. Ja, precies. Dat bedoel ik. We kijken naar de dijk, hier staan die paar koetjes. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. De VVD zegt ook, een uh, koe in de wei is ook natuur. Waarom, waarom zou dit niet werken? Omdat we hier een hele andere kwaliteit natuur willen hebben. Je hebt gelijk als je zegt, dit gebied is toch mooi groen. Hè? En uh, uh, ja, het is toch leuk, een uh, paar koeien in de wei. Ja, dat klopt. Uh, alleen, ja, dit heeft zeg maar, overwegend... Eén uh, kleur groen, van soorten diversiteit, is er heel weinig. Dat kan ook niet, want dit was voor paar, tot voor een paar jaar terug was dit allemaal landbouwgrond. Um, die voedselrijke bouwvoer die er nu op zit, waar ja, zeg maar het verleden van 50 jaar landbouw in zit, die gaat eraf. Waardoor... Daarmee bedoelt u, 50 jaar lang hebben ze hier twee keer per jaar, misschien wel drie ja. keer per jaar mest opgedaan? Ja. En daardoor heb je een uh, strak groen ja. grasland gekregen ja. met weinig diversiteit. En dus gaan jullie ja. die laag eraf schrapen. Precies, dat klopt. Die gaan we eraf halen, waardoor uh, zeg maar het karakter van het gebied veel voedselarmer wordt. En daardoor wordt het veel rijker qua soorten. Want het klinkt misschien heel gek, maar in de natuur is het zo dat. Uh, meestal is het zo dat hoe armer een gebied is, hoe soortenrijker. De eerste aankopen hebben we hier gedaan in 1994. Inmiddels zitten we in 2011, dus zijn we weer een hele periode verder. En zoals het er nu naar uitziet, zullen we hier, verwacht ik, volgend jaar beginnen met de inrichting. Dat is het plan. Maar dat plan dat kost veel geld en veel geld is er niet meer. De regering bezuinigt 300 miljoen op natuur. Dat is 60 procent van de begroting. Staatssecretaris Bleker vindt het niet nodig om zoveel natuur te maken als voorgaande kabinetten hebben afgesproken. Ik ben bij de directeur van Natuurmonumenten, Jan Jaap de Graaf... en aan u de vraag, wat betekent dat nou? 60% bezuinigen. Dat betekent dat het behoud en de bescherming van voor ons... Zeg maar, karakteristieke landschappen, en, en, en nou ja, vogels en planten... langzaam maar zeker in gevaar komt. Ik zeg langzaam maar zeker, want dat is een sluipend proces. Vergelijk het maar met uw eigen taantje... Als je een tuin hebt en een schuurtje erin... en je hebt, gaat een aantal jaren niks meer uitgeven... wordt het langzaam maar zeker een zootje. Maar een zootje wordt het zeker, want het tuinpad overgroeit... het schuurtje wordt bouwvallig, de verf gaat bladderen... u kunt er niet meer doorheen... en de zeldzame plantjes die sterven daaruit. Dat gaat bij ons ook gebeuren als je dat gaat verwaarlozen. Toch moet er bezuinigd worden, Bent u, neem ik aan met me eens. Het gaat gewoon financieel, economisch heel erg slecht... met Nederland, met Europa. Ja, waar moet je dan op bezuinigen? Dan maar op, op zorg en onderwijs? Is dat dan minder erg dan natuur... Nee, voor die keuze gesteld zeg ik niet natuur is belangrijker dan zorg of onderwijs. Ook op natuur zal bezuinigd moeten worden. Niet leuk, wel noodzakelijk. Dat is het punt niet. Alleen zeggen wij doen nou twee dingen. In de eerste plaats, als je iets voor elkaar wil krijgen, denk in ons gebied bijvoorbeeld aan het groter maken van natuurgebieden en die met elkaar verbinden. En je hebt daar weinig geld voor, neem er dan wat langer de tijd voor. En de tweede plaats verzetten wij ons helemaal niet om ons te kijken of dat niet hier naar slimmer en goedkoper kan. Maar om ermee te stoppen, om ermee op te houden, daar krijgen we later spijt van. Ik woon zelf van de Maas. En dat is een heel groot gebied eigenlijk van Maastricht tot Rotterdam... Wat één grote ecologische verbindingszone moet worden, waar een konijntje echt van Maastricht naar Rotterdam kan uh, lopen en uh, nergens uh, gestoord wordt. Ik heb daar rondgereden en gelopen met Fons Mandigers, uw uh, beheerder, die zegt: Ja, ik heb daar heel veel aangekocht al de afgelopen jaren. We zijn echt een heel end, maar ik mag nu niks meer aankopen. Alles ligt stil. Wat betekent dat? Ja, dan wordt dat kawij dus niet afgemaakt. Dus dan moet het geld ergens vandaan komen of je moet er langer over doen. Dat kan bij de Maas en bij andere grote rivieren tot een zekere hoogte ook nog wel. Want denk bijvoorbeeld aan economische activiteiten die je daar kunt uitvoeren... als het winnen van klei, van zand waarmee je geld kan verdienen voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan gras dat je oogst, biomassa, die kun je weer verbranden... en daar ook weer geld mee verdienen. Denk bijvoorbeeld aan toeristische activiteiten waar je voor een deel voor zou kunnen laten betalen... Maar denk bijvoorbeeld ook aan geld dat er bij de overheid nog zit... als het gaat om de veiligheid, want het water van die rivieren moet afstromen. Dus dan moet je die uitwaaier ook weer voor opknappen... zodat die afstroming beter plaatsvindt. En daar is ook weer geld bij de overheid beschikbaar. Dus er zijn ook wel andere bronnen waar we uit kunnen putten. En daar vestig ik mijn hoop dan nog maar op. Kan ik dan concluderen dat bezuinigen niet altijd alleen maar slecht is... maar ook de creativiteit bevordert? Op zichzelf vind ik dat bezuinigen een impuls zijn... om nog eens heel goed te kijken naar wat we allemaal aan het doen zijn... Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Dat soort schokken heb je af en toe nodig om de zaak nog eens tegen het licht te houden. Maar in deze omvang vind ik het echt te gek. Ja, en als we hier over vijf jaar terugkomen, ja, dan, dan ziet het er hier heel anders uit. Ja, dit wordt zeker een heel rijk gebied in de toekomst. Het is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de Maas. Met het water, wat hier een hele belangrijke rol speelt. Waardoor het heel erg soortenrijk wordt. En volgende week maandag horen we Colette van Une weer vanuit haar natuurgebied. En dan gaat het over, Colette. Over die soorten rijkdombaarheid over had. Want sommige stukjes die zijn al omgevormd van landbouwgrond in natuur. Dus we gaan vogels stellen, bloemetjes stellen, dat soort dingen. Volgende week. Wordt hard werken. <laughs> De gids.fm de VVD heeft gevochten voor het persoonsgebonden budget. Het was Erika Terpstra, ja, okay. die als staatssecretaris, VVD-staatssecretaris... Nee. het persoonsgebonden ja. budget heeft ingevoerd. Het laatste wat ik ga doen, is natuurlijk deze gezin Oe. in deze situatie nee. aanpakken. Deze mensen worden schrik aangejaagd, volstrekt ten onrechte. Er wordt een totaal oneerlijke voorstelling gegeven ja. van het VVD-programma... en ik vind het zeer kwalijk. Ja. Ik ben er nou. echt zeer kwaad over. Kwaaier, Mark Rutte, in een uitzending van Netwerk vorig jaar mei, vlak voor de verkiezingen. Hoezo morgen aan het PGB, het persoonsgebonden budget? Dat gaat de VVD nooit doen. Maar ook het PGB bleek na de verkiezingen niet heilig. Peter Kannen is senior onderzoeksadviseur bij TNS Nipo. Goedemorgen, meneer Kannen. Goedemorgen. Is dit kiezersbedrog? Ja, daar zitten we heel dicht tegenaan. Ja, ja, ja. Ik vind uh, het is wel exemplarisch voor wat er gebeurt in de politiek. Wat in 2010 gebeurde. Uh, de, de oprechte boosheid, het lijkt oprechte boosheid bij Mark Rutte. Komt er heel overtuigend over. Dit gaat de VVD echt niet doen. Um, al heel snel daarna moesten ook de, de partijen wat rectificeren... want berekeningen bleken toch wat minder uh, uh, voordelig te zijn dan Mark Rutte Stelde. En uh, een jaar later, uh, nou ja, zoals, je, zoals je net zei, uh, is het BGB grotendeels afgeschaft. Ik vraag u dat omdat u het uh, in uw boek het er veel over heeft. Uw boek heet Gedoogdemocratie maar dat is ondertitel De vraag, heeft stemmen eigenlijk wel zin? Heeft stemmen eigenlijk wel zin? Kijk, het is een, een, een persoonlijke afweging voor mensen. En ik, ik behandel een heleboel uh, onderwerpen. En um, de ene keer uh, zie je dat stemmen wat meer zin heeft dan de andere keer. Per saldo zou ik zeggen, ja, stemmen heeft zin. Blijf vooral stemmen. Uh, zelf stem ik nog steeds. En dat blijf ik ook doen. Um, maar er zijn toch ook grote belangrijke vragen... waar kiezers een boodschap afgeven die niet gehoord wordt. Laat de kiezers zich dan eh, tijdens de weken van de verkiezingen... tijdens de campagneweken zo makkelijk zand in de ogen strooien? Ja, maar ik wil niet doen alsof dat de kiezers aan te rekenen is. Ik denk dat kiezers doen erg hun best om het op inhoud te volgen. En dat is heel moeilijk, omdat in de verkiezingstijd wordt, gaat op de, in de media gaat er heel veel over de, de, de strijd tussen de, de kandidaten. Welke partij gaat het grootste worden? Kan Rutte Cohen nog inhalen? Blundes, incidenten. Als je de partijprogramma's leest, uh, dan is het best moeilijk om daar een, een, een duidelijk verhaal uit te halen. Die programma's zijn veel te dik, ze zijn heel erg gedetailleerd, ze zijn vaak vaag. Uh, ik heb voor mijn boek uh, heb ik al die programma's uh, doorgeworsteld. En uh, nou, dat is uh, geen sinecure, kan ik zeggen. En dan kan de kiezer er ook niet wijs uit worden. Nee, Gelukkig ik is ik... er een stemwijzer. Ja, maar goed, het nadeel van die stemwijzers en het kieskompas is weer... dat ja, het is een beetje te vergelijken met de tomtom. De -tom. um, als we alleen maar afgaan op de, de, de stemhulpen... Uh, ja, we moeten ook zelf na blijven denken. Bovendien, uh, politieke partijen zijn heel goed geworden... in het, uh, ja, het zo aanleveren van hun standpunten... dat ze bij die stemwijzers er ook gunstig uitkomen. Beetje copywriter-politiek. Uh, ja, daar wordt heel slim uh, op, op geanticipeerd. En wat missen dan de uh, politieke partijen? Nou, wat ze in de eerste plaats missen, denk ik, is, is toch ideale visie, toekomst, uh, scenario's. Uh, politieke, politieke partijen, uh, uh, als ze dat al hebben, laten ze niet goed zien waar ze naartoe willen met Nederland. En u heeft een, een vierdeling gemaakt? Links, rechts aan de ene kant. Dan gaat het vaak over sociaal-economische zaken. Klopt. En conservatief, progressief aan de andere kant. Dat is een beetje een verticale lijn. Ja. Een beetje. Het is echt een verticale lijn. En, en dan gaat het over sociaal-culturele zaken. Ja. En, en, wat zijn dat? Laat ik eerst even zeggen dat ik niet zelf die indeling gemaakt heb. Dat is een indeling die door uh, politicologen uh, internationaal gemaakt is. Uh, het Kieskompas maakt die uh, gebruikt die uh, indeling ook. Uh, maar ik heb hem uh, gebruikt en ik heb er ook nieuw onderzoek naar gedaan. Een aantal dingen opnieuw uh, bevestigd. In de sociaal-culturele dimensie, die as, uh, dus die, die verticale as... die laat zien uh, wat partijen en kiezers willen op onderwerpen als integratie, immigratie, veiligheid... de vrijheid van meningsuiting, uh, Europese Unie, dat soort zaken. En dan constateert u dat sommige partijen echt dicht bij hun lees blijven... en andere daar heel ver verwijderd van zijn? Ja, en dat doen ze ook heel, heel, heel doelbewust, heel strategisch. Dus ook, ook wel uh, electoraal opportunistisch. Zodat de kiezer niet meer weet welke boodschap hij nou uh, kan geloven, ja of nee? Nee, en ook... Noemt u daar eens een voorbeeld van? Nou ja, de Europese Unie is een heel goed voorbeeld van... Uh, waar bijvoorbeeld VVD en CDA, maar ook de PvdA worstelt daarmee... Uh, toch een beetje hun, hun, uh, hun, hun oorspronkelijke ideeën daarover laten varen. Uh, VVD, CDA, PvdA hebben samen uh, in de jaren 50, 60, 70... Nederland, uh, de Europese Unie, uh, ingeholpen, mede uh, opgericht. We waren altijd voorlopers, uh, heel pro-Europees... Uh, sinds 2005 het, uh, het referendum over de Europese Grondwet... Uh, is daar een kentering in gekomen. Er werd toen gezegd, we gaan dat debat aan met de kiezers over Europa. Nou, dat, dat, dat, dat, dat nationale debat is er eigenlijk nooit gekomen. Maar er is wel een heel kritisch, eurosceptisch geluid gekomen van die partijen. Dat hebben we in 2009 gezien bij de Europese parlementsverkiezingen. In 2010 werden de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw. Uh, in het regeerakkoord staat ook een staat heel taal over Europa. Uh, mag niet onbeperkt groeien. mag niet meer macht naartoe. moet minder geld gaan kosten. Het regeerakkoord waar die VVD in zit, die altijd pro europees is geweest. Ja, precies. Dus dat staat dat haaks op elkaar. Maar dat is nog... Tot aan toe, want dat is wat ze beloofd hebben. En dat is ook wel wat kiezers uh, graag willen, een, een pas op de plaats. Maar nu zie je dat in deze Europese crisis er een lijn wordt uitgezet... die weer gaat richting uh, meer bevoegdheden naar Europa. De Euro Europese Unie groeit ook nog steeds, er komen nog steeds landen bij. En dat uh, gaat ook uh, nog steeds meer geld kosten. Uh, dus die, die, die, die partijen zijn absoluut niet consistent in hun uh, beleid daarin. En kiezers weten dat, die merken dat, die voelen dat... Kiezers kunnen daar vaak geen touw aan vastknopen. Ik laat het ook in mijn boek zien... dat uh, voor al die issues die, die, die ik behandel... dat kiezers uh, al met al maar in vier van de tien gevallen weten... waar hun partij, dus de partij waar ze op willen gaan stemmen... welk standpunt zij innemen. Dus die kiezers, dat is, en dat kun je ze dus ook niet kwalijk nemen... Uh, die weten niet meer waar partijen voor staan. Nou heeft u het ook over de kloof tussen de politici en de kiezer. En die kloof, hoe is die volgens u? Op dit moment... Nou, um, met name op de sociaal-economische onderwerpen um, uh, zie je dat de kiezers eigenlijk veel, veel linkser zijn dan de politieke partijen. Het geldt ook voor de kiezers van uh, CDA, PVV en uh, VVD. En wat bedoelt u met links? Uh, kiezers willen uh, graag meer nivelleren, dus dat, dat de rijken wat meer opkomen voor de armen. Kiezers willen dat er uh, een halt wordt toegeroepen aan uh, marktwerking in de publieke sector. Kiezers willen dat de verzorgingsstaat niet wordt afgebroken. En dat zijn allemaal onderwerpen waar, uh, waar de, de, deze regeringspartij, deze regering uh, toch ander beleid op uh, laat zien. En dat is een kloof. Dat is een ruime een, een kloof. Waar... Dat is een groot gat, ja. ja. Waar, waar politici kennelijk wel weet van hebben, maar waar ze niet op reageren. Ja, ik weet ook niet of, of politici precies zo goed weten wat hun achterban willen. Ik denk het trouwens wel, want er wordt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan. Um, maar uh, om even de PVV eruit te pakken. Uh, de, de PVV heeft een, een beeld neergezet van zichzelf als zijnde een, op, op cultureel gebied een conservatieve partij. Nou, dat zijn ze ook. Maar op sociaal-economisch gebied een linkse partij. Uh, en dat linkse beeld, uh, dat is toch vooral op papier. Uh, en er komt in de praktijk uh, heel weinig van terecht. U zegt politici zijn politieke ondernemers geworden. Ze proberen iets te verkopen, van wat ze weten of verwachten dat de kiezers het graag willen hebben. Ja. Ze laten hun oren hangen naar de wil van het volk. Gaat het zover? Ja, op een, op een ja, enigszins opportunistische manier... Uh, wordt daar in verkiezingstijd uh, uh, uh, ja, op geanticipeerd... en wordt een, een, een, een, een taal gebezigd die lekker ligt uh, bij de kiezers. Er is niemand meer met visie en die met een lange termijn komt... en die zegt, zo zal het in de toekomst moeten. En dames en heren, wat u er ook van vindt, zo ga ik het doen. Nou, die partijen zijn er wel. Wat ik, waar ik het over heb, is geld, het geldt vooral voor de, de grote middenpartijen. Ik denk dat de, de partijen wat meer aan het rand van het spectrum... Uh, uh, of de randen van het spectrum, uh, die, die, die laten wat meer visie zien. Uh, uh, dus... Ze zijn er nog wel. Uh, maar zeker de grote partijen... VVD, CDA, uh, PVDA en, uh, en ook PVV. Uh, ja, dat, het, is, het is heel onduidelijk waar die naartoe willen. Voor u ook. Wat zouden ze moeten doen? Nou, kijk, ik mijn in, het, in, het, in het boek probeer ik een beeld te schetsen. Het is een beetje een, uh, een hypothetisch beeld. Uh, uh, hef alle partijen op en begin opnieuw. <laughs> dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee, wat weten. ze zouden moeten doen is, is, is toch gewoon vooral uh, voor zichzelf stellen... Uh, ja, wat zijn onze idealen, waar willen we naartoe... en, en dat gaan we onze, onze kiezers vertellen. Woensdag wordt het uh, boek officieel gepresenteerd. Wordt het dan nog een ontvangst genomen door Wouter Bos? Want dat is de bedoeling, geloof ik. Hè? Ja, ja, zover ik weet wel. Ja, ja. Wat verwacht u ervan? Wat uh, zal u zeggen? Nou, je hebt gelijk ik, gehad, meneer Kannen. Dat denk ik. Dat Wij zijn fout ik. geweest bij de PvdA ja. een tijd lang. Uh, ik denk dat hij zal zeggen, als ik dit had geweten... had ik het allemaal heel anders gedaan. Ik ben heel <lacht> benieuwd of hij dat ook gaat zeggen. Dank u wel, Peter Kannen. Schrijver van het boek Gedoogdemocratie Democratie... en tevens uh, senior onderzoeksadviseur bij TNS Nipo. Tot twaalf uur komt hij nog voorbij. De weg naar Bedevaatsoort Santiago de Compostela. Uiteraard de voet. De vraag wat de leukste, dan wel irritantste radiospots van het afgelopen jaar zijn. En mevrouw Seine die beweert dat ze echt geen sudoku-boekjes wilde hebben, maar ze wel kreeg. Superman bericht. Na het nieuws van de Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De beurzen in Europa staan fors in de min. Zo staat de ax index al sinds de opening ruim 2,5% lager. Rode cijfers komen niet onverwacht na de fixe verliezen in Azië. De Nikkei in Tokio sloot op het laagste niveau in bijna 2,5 jaar. Een van de twee overlevenden van het Russische vliegtuigongeluk... van vorige week is aan zijn verwondingen overleden. Het is een van de ijshockeyers die in het toestel zaten. Zware brandwonden opgelopen. Het dodental van de crash staat nu op 44. De komende weken wordt extra gecontroleerd bij spoorwegovergangen... om te voorkomen dat mensen nog snel even oversteken. Dagelijks steken mensen nog snel de spoor over... als de rode lichten knipperen en de spoorbomen al naar beneden zijn. Vooral scholieren doen dat. Daardoor zijn dit jaar al 25 ongelukken gebeurd... waarbij drie doden zijn gevallen. En rolstoeltennister Esther Vergeer heeft voor de zesde keer op rij enkel spel gewonnen op de US Open. Vergeer won in de finale in twee sets van Aniek van Koot, ook uit Nederland. Eerder had ze samen met Sharon Walgraven ook al de titel in het dubbelspel gewonnen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Zwaar. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. U hoort de klok lopen, dus ik haast mij om vier minuten te praten met Ahmed Badoet. Hij is voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Meneer Badoet, goedemorgen. U wilt jonge delinquenten eerder uit de cel halen... en ze vervolgens op een campus onderbrengen. En wat moeten ze daarna gaan doen? Goedemorgen. Um, de bedoeling is dat ze daar uh, heropgevoed worden... en dat ze klaarstaan worden om weer aan het werk op school, of naar school te gaan. En hoe lang gaat het duren, dat het heropvoeden? Dat is afhankelijk van de straf. Er zijn voorbeelden dat de rechter een straf oplegt van een jaar waarvan uh, zes maanden met de aan de werking. Dat betekent dat iemand dan zes maanden gaat zitten en uh, mijn voorstel is dat de rechter dan oplegt dat hij de resterende zes maanden in de campus en daar vandaan de discipline uh, leert om daar vandaan ook richting uh, werk of uh, naar school gaat. En dan krijg je twee jaar de tijd voor, bijvoorbeeld, om dat te bewijzen. Lukt dat, dan uh, is het natuurlijk heel erg mooi. Lukt dat niet, dan gaat hij alsnog die zes maanden vastzitten. En hoe zit het met mensen die meer straf hebben gekregen dan? Uh, dat heeft te maken, dus het is juist precies wat we proberen te voorkomen. Dat mensen dus niet meer straf, van die, die, die campusgedachten. Oh, ik sowieso vind. niet meer straf, daar bent u dan voor? Nou, het gaat er mij om als mensen op een gegeven moment uh, on-track zijn... en weer uh, een, uh, een onderdeel, een voorwaardige burgers zijn... dan uh, hebben ze geen straf, want ze zitten gewoon ze straf uit. En de resterende straf gaan ze dus in de campus, daar krijgen ze de discipline. En de mensen die dan uh, meer straf krijgen, ja, dat is afhankelijk van de rechter. Daar ga ik niet over. Nee, al die jonge delinquenten die moeten in aanmerking komen voor uw plan? Uh, niet alle jongen. Ik heb uh, gezegd van de, de mensen die echt een perspectief willen. Dus je, je bent in de vaat gegaan, die moet daarvoor gestraft worden. En dan kan je dus een jaar in de cel... ...en aanleiding van de cijfers die uh, vorige week bekend zijn... ...75 gaat binnen tien jaar weer in de fout. Nou, dat willen we uh, liever niet. We willen eigenlijk uh, in één keer proberen als iemand fout is, uh, in de fout is te gaan... ...die daarvoor gestraft wordt en meteen daar ook uh, van leert... ...maar die dan ook meteen de draad weer oppakt... ...en weer uh, normaal mee gaat doen in de maatschappij. Meneer Badoud, we hebben ooit zo'n Mills school gehad... Hè, ...waar jeugdige delinquenten moesten worden opgevoed... ...en dat werkte averechts. Ja. En ook het Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde in een onderzoek... ...dat heropvoeding in een residentiële setting... En dat kan je dan ook van zo'n campus zeggen: een residentiële setting, meer averechts dan positieve effecten heeft. Wat is er dan anders aan uw plan? Het verschil wat anders is, en dat is ook bewezen uh, in andere landen, andere steden, uh, dat. Uh, de, de jongeren in hun eigen buurt alleen uh, zij komen dus niet terug, ze gaan niet bij hun ouders wonen, die ze eigenlijk al lang hebben uitgeschreven vanwege problemen met incassobureaus, et cetera het, het, het voordeel van deze campus in de buurt is dat de bewoners ook zien, als iemand de vaat is ingegaan dat die jongeren weer de draad aan het oppakken zijn en dat de jongeren weten hey, we zijn niet, staan niet buiten de maatschappij we hebben een vaat gemaakt en daar worden we voor gestraft maar wij gaan weer de draad oppakken en het belangrijkste is dat alle instellingen zich bezighouden met dit soort jongeren, dat ze weten dat er een, een vaste plek is waar ze ze ook kunnen opzoeken en waar ze dus ook de juiste hulp kunnen verlenen. Het is dus een campus om de hoek. Dit is een campus om de hoek waar je dus echt in de samenleving ook dus niet ergens uh, in ver uh, in de achterhoek. En u heeft zelfs al een kantoorpand op het oog, las ik vanochtend in de telegraaf op de voorpagina. Moet u niet eerst even afwachten of Amsterdam en Den Haag wel op uw plan zitten te wachten dan? Nee, voor u belt. Ik ben ook wethouder vastgoed en wethouder financiën. En ik ben heel erg bezig om te kijken om de leegstand ook in mijn stadsdeel tegen te komen. Aha. Op het moment dat ik kansen zie dat ik aan de ene kant veiligheid uh, kan verbeteren en leegstand kan voorkomen... dan zie ik daar ook uh, ja, een hele mooie mogelijkheid, omdat dit pand ook uh, moet voldoen aan een aantal veiligheidseisen... Uh, heb ik mijn ogen ook laten vallen op het plan inderdaad. Heeft u het idee dat er in het land veel steun is voor uw plan? Ik heb het idee dat er uh, steun is. Ik heb uh, de minister hier op bezoek gehad uh, voor het recess, uh, voor, uh, in mei. Ik heb hem toen ook uh, met hem dit, uit, uh, uh, dit plan ook, uh, uitgelegd. Hij reageerde enthousiast. En uh, uh, natuurlijk, uh, ik heb nog, ben nog in gesprek met Meneer de minister bedoelt... van de Veiligheid. Tijd is om. De voorzitter Goed. van Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Vara, Radio 1. E. De gids .fm. Superman. Ineke Kessijnen bestelde een Hoshi Sudoku puzzelboekje. En dat kostte haar 4,95 euro. Vervolgens kreeg ze elke maand een nieuw boekje. En dat kostte elke keer 14,95 En dat geld heeft ze helemaal niet, zegt ze. En er zit nu een incassobedrijf achter haar aan. En ze weet zeker dat ze geen abonnement is aangegaan. Hoshi Sudoku zegt van wel. In februari ben ik gebeld door een jonge man. Hij zei dat ik uh, een gratis puzzelboekje toegestuurd kon krijgen... bleken er toch verzendkosten aan verbonden te zijn. Tot mijn grote verbazing, een maand later... ligt er weer zo'n boekje in de bus. Inmiddels was er 1495 van mijn rekening afgeschreven. Toen kreeg ik een mailtje dat ik daar voor een half jaar aan vast zat. Ik had de kleine lettertjes in het allereerste zogenaamde gratis boekje... moeten lezen. Misleid, overdonderd en uh, besodemietigd. Ja? Absoluut. Stel nou... U zegt er bestaat niet. het is echt onmogelijk. Stel nou dat er een bandopname bestaat, dan bent u wel bereid om te betalen? Nou, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit, want daar kan ik mij niets van herinneren. stel dat? Dan ben ik uiteraard uh, bereid te betalen. En excuses naar het bedrijf? En excuses naar het bedrijf. En andersom? En andersom? Moeten zij het geld teruggeven en excuses maken als die band niet bestaat? Absoluut. Heeft ze nu wel of niet een abonnement, mevrouw Seijnen? We hebben inmiddels de opname van dat gesprek. Oh, Terug in Middelburg bij mevrouw Seijnen. Mevrouw Seijnen, waar het allemaal om gaat, is de voice de opname van het gesprek tussen u en de firma Hoshi Sudoku. U zegt, ik ben geen enkele deal aangegaan. Nee, ik heb daar natuurlijk zelf ook over nagedacht. En ik... We gaan zo die voice beluisteren. Maar u zegt, ja. ik ben geen deal aangegaan. Nee, dat geloof ik echt oprecht... Want ik kan me nog herinneren dat ik een, een, op een gegeven moment zei van laat maar zitten. We gaan naar de opname luisteren. Uh, het is een slechte kwaliteit. Het wordt alleen maar gedaan dat je kunt controleren wat er gezegd is. Het is geen hoogste kwaliteit. Daarbij spreekt die mevrouw met een buitenlands accent razendsnel. Mm -hmm. Dus we laten er een paar stukjes uit horen uh, hoe u dan thuis uh, gebeld wordt. Een hele goede middag. Spreek ik met mevrouw F. Seinen. Ja, met wie spreekt u? De hostie zit ook spreekt u mee. Ja, er zijn geen kosten aan verbonden. Het de verzendkosten wat u net zei, zijn wel voor uw rekening helaas, dan moet u zelf betalen. De rest krijgt u van ons. Dat is 4,5 nee. dus Dat wordt één keer van uw bank of euro-rekening Oké. Okay. Dan valt u niet zomaar dat het kan. moet u altijd binnen twee weken reageren, dat u dan via de mail, hè? U een mail te sturen, dat u geen en vervolgens exemplaren winst ontvangen, dan heeft u in ieder geval dit eenmaal actie al binnen. Vond u het een heel onaangenaam gesprek? Ja, ik vond het een heel onaangenaam gesprek. Want bij elke twijfel die je liet merken... gingen ze er als een wals overheen. En ze praten ook heel erg snel, zodat je het bijna niet kunt volgen. Nou, nu heb ik een paar keer met u gebeld. We hebben met elkaar ook een paar keer gesproken. Uh, u, u bent een volwassen vrouw. U bent zelfs een half jaar uh, ouder en wijzer dan Superman. Uh, terwijl u eigenlijk ontzettend timide bent. Je hoort u amper uh, op die band... Ik werd overvallen en omdat je echt, echt al je zintuigen open moet gooien... om het te kunnen volgen, dacht ik halverwege al van laat maar zitten... want dit, dit gaat helemaal nergens over. Maar toch heeft ze me erin getrokken. Want zij gaat me door en zij gaat me door. U verweert zich eigenlijk helemaal niet. Van welke bankrekening dan kan ik noteren... dat er eenmaal 4,95 afgeschreven wordt nadat ja, u even de exemplaren in huis heeft. Weet, dat weet, weet u, laat het maar eigenlijk gewoon zitten. Want het zit ontzettend krap bij kas. Ik dacht echt van, nou, dan krijg ik een gratis blaadje... alleen verzendkosten. Nou, oké, okay, doe dan maar. Nou, zegt u zelfs, want u heeft niet veel geld... Hè? u bent zeker niet zielig of arm... maar u bent geen rijke vrouw. Daar kunnen we toch dat kunnen open we. over zijn? Dat kunnen, daar Tof? kunnen we open over zijn. Dat is, ja. uh, u leeft financieel op een minimaal niveau. Dan zegt u ook op een gegeven moment... Ik heb hier eigenlijk geen geld voor. Ja. Waarom stapt u er dan niet helemaal uit? U, u, u zegt zelf al, eigenlijk wil ik dit niet, ik kan het niet betalen. Uh, ik heb het niet nodig. U geeft dat zelfs ja. aan. Ze gunnen je, ja, omdat ik toch zelf niet die, die onmenswaardigheid wil hanteren. Ik ga niet zo met mensen om. Zij blijkbaar, blijkbaar wel. Maar Blijf wat gebeurt er dan? Die, die psychologie vind ik zo interessant. Wat ja. gebeurt er dan? Terwijl u zegt, ik heb er geen geld voor. En het is ook zo. Dat u toch... Nou, niet, niet vriendelijk afscheid aan haar nee, maar toch door blijft gaan met haar. Blijf, het zou zelfs zo kunnen zijn dat ik medelijden met haar heb... dat zij dat soort werk moet doen. Ja? Ja. Serieus? Ja, serieus. Dat? Ze vraagt dan uw banknummer. Uh, u zegt, nee, daar, uh, daar wil ik niet aan beginnen. Ik ga geen uh, banknummer geven aan een vreemd iemand. Toch geeft u dat banknummer. Ja. ja, omdat ze er meteen weer bovenop zit. Van, oh nee, met alle... ...waarborg gegarandeerd... ...en we hebben nog nooit dit en dat. Dus, ja, maar u zegt... ...u ja. bent toch, toch minimaal chef over uzelf? U zegt, ik ja. doe het niet. Ik geef mijn banknummer niet. Oké. Okay. Ja, dat het nummer is 5103. Ja? Oké. Okay. Daar haal ik nog één keer. Dus 5103. Nou ja, het, ik kan het, als ik het nog terug moet denken... ...dan denk ik, ik heb een vlaag van verstandsverbijstering gehad. Dat kan niet anders. Maar waarom ging er dan bij u geen lichtje branden? Ja, dat uh, vraag ik me nog steeds af. Nou, u geeft toestemming voor de opname van dit deel van het gesprek. Hè? Ik uh, spreek met mevrouw F.H.M. Schijnen, want uh, achter geen middelbergen. Ja, ja, omdat ze, de, omdat ze ja, het lijkt bijna wel een brainwash. Ze zitten gewoon zo bovenop. Je krijgt amper de tijd om na te denken. Dus ik vind dit, uh, dit soort praktijken zou verboden moeten worden. Ik vind het bijna fascinerend om het te horen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik blijf, ik ben, ik blijf uitgaan van, het, van goede bedoelingen van mensen. Ja. deze mensen hebben met u geen goede bedoelingen, hoor. Nee, die hebben maar nee, één nee, bedoeling. Nee. Omzet maken, dat kan niet schelen hoe. Nou, ik hoop dat dit dan, dan eens en voor altijd de les van mijn leven is ja. geweest. Wat heeft u al geleerd? Om niemand te vertrouwen. U geeft uw telefonisch akkoord voor het toezenden van Hossi Sudoku. U mag het postie Sudoku om tot tweede opzegging door kosten van uw bank zero rekening af te schrijven. De kosten voor een exemplaar zijn 15 euro. Echter het eerste exemplaar ontvangt u voor 54,9. Dit zijn alleen de verzending en administratiekosten. Wanneer u de gegeven volg. Exemplaar wens te ontvangen duurt u binnen twee weken. Na ontvangst van het eerste exemplaar op te zeggen. Het abonnement wordt steeds met zes maanden verlengd tenzij je Gaat u hiermee akkoord mevrouw. Ja, dat is goed. Toch heb ik met haar te doen. Waarom? Omdat ze dat soort werk moet doen. Dat ze mensen dus ja. geld uit de zak moet kloppen, ja. want daar gaat het om. Zou je, zou je het zo kunnen zeggen? Als dat niet klopt, moet u het zeggen. Zou je zo kunnen zeggen? Juridisch zal het allemaal deugen. Menselijk gezien. voelt u zich opgelicht? Ja, zeker. Ja, zo hard? Met, ja, zo hard, ja. En dan is de grap, want nu heeft u de band eh, weer helemaal teruggeluisterd dat u nog steeds denkt of dacht... ik ben geen deal aangegaan, terwijl u wel een deal bent aangegaan. Begrijpt u dat inmiddels? Dat begrijp ik inmiddels. Ja? Dat is toch dat sneaky addertje wat er tussendoor krielt. Ja, nu ik de band heb gehoord, denk ik... dit is een, een, een uitgemaakte zaak voor hun. Dus, dus laat ik er maar van af zijn. Nu be, moet ik 55 euro en cent betalen voor gebakken lucht. Oh, oh, oh, oh Komt nu het allerpijnlijkste moment. U moet excuses maken, want uh, we hebben afgesproken als u zich zou vergissen en u zou toch een deal hebben dat u excuses aan het bedrijf zou maken. Ja, ik zie uw gezicht betrekken. De Superman zakdoek ook licht klaar. Gaat u gang? De microfoon is van u. Nou, hierbij mijn excuses aan Hoshi Sudoku. Maar ik wil er dan bij vermelden: laat mensen oppassen met dit soort rare telefoontjes en er niet op ingaan. zegt mevrouw Seine tegen ons, tegen iedereen... en voornamelijk tegen het bedrijf Hoshi Sudoku. En dat bedrijf hebben we om een reactie gevraagd. En wellicht krijgt dit allemaal nog een staartje. De Gids. Kledingfabrikant Lacoste wil dat de Noorse schutter Anders Breivik... zijn trui met krokodil voortaan in de kast laat. Begrijpelijk? En wat zijn de leukste en meest irritante radiocommercials van de afgelopen tijd? Voor deze onderwerpen is aangeschoven reclameman Charles Boremans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Breivik, die was uh, namelijk verschillende keren met zo'n uh, La Costa shirt te zien ook op de bekende foto waarop hij grijnzend in de auto zat met een politieagent. Is dat schadelijk voor zo'n bedrijf? Ja, dat is wel, wel schadelijk. Het uh, opmerkelijk is, we hebben twee weken geleden gehad... over het feit dat uh, een hoop van die Engelse uh, plunderaars... allemaal in uh, aardigdalskleding liepen. Nu is het weer Lacoste. Ja, dat is toch vervelend. It, it, omdat Lacoste natuurlijk totaal niet geassocieerd wil worden... met de massamoordenaar Breivik... Uh, maar dan moet je dat toch niet aan de grote klok gaan hangen? Nee, dat is, wat ik heb begrepen is dat ze de Noorse politie hebben gevraagd... of die geen uh, gevangeniskleding kon gaan dragen... of in ieder geval merkloze kleding kon gaan dragen. Nou, dat, uh, dat hebben ze niet gedaan. Blijkbaar mag die man gewoon in zo'n uh, trui blijven lopen. Maar, en, maar waarom niet? Ja, waarom niet, precies. Nou ja... Ik kan me voorstellen dat Lacoste dat heel vervelend vindt... want het merk is natuurlijk uh, prominent zichtbaar... dat groene krokodilletje op die rode trui van hem. En uh, ja, het, is, het, het, is, het, het gaat om het merk. En zo'n merk kan toch heel makkelijk uh, beschadigd raken... door die negatieve associatie die er gemaakt wordt. We hebben dat in het recente verleden... nou, wat ik vertelde over... Uh, met, bij Adidas hebben we dat gezien, ja. maar in het recente verleden... ook bij, bij Lonsdale, bij Fred Perry... de populaire merken in rechts, rechtsextremistische uh, groeperingen. Uh, Burberry... Is een merk wat plotseling gedragen werd, de voetbalhooligans. Uh, en het kost ontzettend veel moeite om uh, um dat weer recht te trekken, om dat weer recht te krijgen. En het vervelende is, in het geval van, van Breivik, is dat de man het niet eens droeg omdat hij dacht dat hij daarmee cool zou zijn... of dat, hij, dat het een soort statusmerk zou zijn. Nee, hij droeg het juist omdat hij uh, vond dat je daarmee onverdacht was met dat merk. Hij heeft daar in zijn manifest wat over geschreven. Hij noemt het eigenlijk een beetje een dufmerk, merk Een merk van, zoals hij dat zegt, uh, ja, hoogopgeleide Europese gepensioneerden. En als je daarmee rondliep, dan val je helemaal niet op. En, nee, ik draag het zelf niet, veel. Nee, ik kijk even naar je. Ja. En uh, hetzelfde geldt uh, uh, over auto's. had hij ook een mening over als je uh, dezelfde activiteiten als Breivik zou willen gaan uitvoeren... rij dan vooral in een onopvallende auto... en uh, uh, hij raadde daarbij de uh, Hyundai Atos aan. En dan het liefst in, in, in een uh, gepensioneerd grijze kleur. Dus hij deed ik Ik helemaal niet, maar ik heb geen Dat ja. is ook nog een keer lastig. Ik wil het met je gaan hebben over de beste en de slechtste radiospots. Ja. Vorige week werden de nominaties bekendgemaakt van de Radio Awards... de jaarlijkse prijzen voor de beste radioreclame. En dit was er eentje. Jij bent vergelden. Ik moest uit voor een eend heb bij een boom geraakt, ben ik daar eigenlijk voor verzekerd. Een boom in uw eend? Oei, dat klinkt gevaarlijk. Weet u wat? Stuur ik meteen de explosieve opruimingsdienst op u af. Bij ORA kunt u wel altijd rekenen op direct de juiste wat hulp. Wat vind je van deze? Ja, nou, Dit is een, een, een commercial die je ook op televisie ziet. Uh, ik vind het eerlijk gezegd meer een tv-commercial dan een radiocommercial. Ik heb ook het idee dat er gewoon van deze tv-commercial een radiocommercial is gemaakt. Er hoort een bepaald beeld bij, want je moet dan een, een eentje zien lopen. Nou, dat, dat kost wat enige moeite op de radio. Uh, ik vind niet, geen, geweldige, geen geweldige commercial. Nog een dus 1 euro wordt 2 euro. Met de natuurverdubbelaar. SMS het woord dubbel naar 4333. Ik ben Carice van Houten en help mee. Doe het ook. SMS dubbel naar 4333. 3-3. Ook genomineerd. Ja, dan moet je eigenlijk even het begin van deze commercial horen. Want dan hoor je bepaalde geluiden die dubbel klinken. Moi, vind ik ook niet geweldig. Het is dat, je, dat ze zegt dat ze Caries van Houten is. Uh, maar alles zou je het helemaal niet weten. Uh, Wereld Natuurfonds, nou, geen geweldig. Zou ze vanwege het dubbeleffect uh, genomineerd zijn? De, of zou ze vanwege Caries van Houten ge genomineerd zijn? Ik denk het. Misschien dat dat de reden is, ja. ja. Dat, dat, dat zou kunnen zijn. Nog eentje: Vliegersvliegen, vloegbroekers. Vliegers Vliegersvliegen, Vliegersvliegen, vloegbroekers. Vliegersvluggen vroegboekers vliegen veel voordeliger naar de wintersom. Nu tot 500 euro vroegboekkorting, plus extra flitskorting tot 50 euro per persoon. Maar ja, dat is natuurlijk de vliegensvlugge vroegboekers. Kijk, als je het zelf moet uitspreken, dan, dan hoe je het eruit of verkeerd je verspreekt. Je. Uh, dit blijft denk ik wel hangen. De vliegensvlugge vroegboekers. Nee, vroegboekers. vroegboekers. Nee, het is Maar dat hebben ze wel op een hele leuke manier gedaan. Ook een bekende stem? Ja, ja dat is ook een bekende stem. Uh, hoe heet die acteur ook alweer? Ik zag hem uh, nog in zwart, in zwart boek, zag ik hem nog achter Klammers. Ja. Ja. Overigens met iets van houden. dat is ik niet toevallig. Schreeuwen, is dan een trend? Wat luister je met deze? Fantastische feestprijzen dit weekend bij CNA. Dames t-shirts met lange mouw. Feestprijs vanaf 5 euro. Heren tops. Feestprijs ja, vanaf 9 euro. Ja, de stem van de feestprijs postcode loterijder. Ik hoor die gaston. Ja, Va -va gaston. Uh, Of het trend is, weet ik niet. Ik vind wel dat... Uh, maar dat is mijn eigen... Mijn eigen uh, idee dat, dat je toch, als je wat herkenbare stemmen hoort, dat het dan op de een of andere manier bij mij beter beklijft. Hè? Bijvoorbeeld Pearl is ook uh, genomineerd en Unox, respectievelijk ingesproken door Bob Fosco en door Rick Hogendoorn. En uh, dat zijn wel stemmen die, waarvan je, als je ze hoort, denk je, oh ja, die horen we ergens bij. Met name bij Rick Hogendoorn, die al jarenlang de Unox commercials inspreekt, en ook voor Sun, dus de Unilever merken uh, heb je meteen die associatie met het product. Uh, ik vind het grappig ook dat zowel Bob Fosco als eh, Rik Hogendoorn... hebben nou niet een perfecte stem. In die zin ze zijn allebei zijn het, een, slissers. He? Bob Fosco heeft het ook over assistent. assistent. <laughs> Hogendoorn heeft het ook over unox. Unox, soep. Maar toch op de een of andere manier... dat krasje erop, dat, dat, dat is, vind ik charmant. Nou is radioreclame niet alleen om te lachen. Ik vind het vaak behoorlijk irritant. Wat vind jij de meest irritante? Ja... Vliegwinkel.nl Dat vind ik echt een verschrikking. Als je die ochtends hoort en je staat je te scheren... Dan, dan ondanks het feit dat mijn mesje 5... mijn scheer, uh, me apparaat 5 mesjes heeft... Scheer, uh, word je toch altijd in je gezicht gesneden. Vliegwinkel.nl Ja, zo is het ja, Gelijk we okay. wakker. Ja, dat vind ik vervelend. Nou, deze reclame zorgt bij de redactie uh, van ja. dit programma... voor een hoop ergernis. Luister. Hebt u tijdelijk behoefte aan een top software engineer it Waar gaat dit over? Ja, het gaat over. Oh, het is, dat hoef je soms niet te vertellen maar ik bedoel. Geen, snap je? IT het is niet IT-stuffing, het is IT-staffing. Dus het gaat over, over flexibel personeel wat je kunt inhuren. Eh, maar in worden ze bewust irritant gemaakt ze, zodat ze beter blijven hangen, die, die reclamespots? Nee, niet, niet bewust irritant. Het melodietje kun je op een gegeven moment irritant gaan vinden. Uh, uh, dat, dat, kan, dat kan, dat heb ik met, met vliegwinkel.nl. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dat, dat kan je op een gegeven moment ook gaan irriteren, van Kruidvat. Maar het vind ik toch wel een leuk toentje. Ik vind het een leuk toentje ook belangrijk. Uh, naast de, de, de, de, de lekkere stemmen. Ja, God. Wacht even, wat vind je van deze dan? Ja. Hallo, M.E.R. -E Daar sta je met je knuppel en het perspaksport ja, voor je kop... de meute op afstand te houden. Man, dat is geen werken meer. Dat is manager. Ja, jij bent ook een manager. Een boze mensenmanager. En om het vol te houden, neem je om vier uur een kuppensoep. Kuppensoep. Hoor je? Kuppensoep. Nee, ik hoor het niet eerder. Ja, het is toch kuppensoep. Ik, ja, echt? Ja, net, net als Rick die heeft het over u Ik heb er nog een. Ja. Deze week bij C1000. Bij ieder sun-vaatwasproduct één gratis. En dan krijg je nu ook nog eens een gratis Groovy Go-Go stickerboek bij. Een mooi verzamelalbum om alle stickers in te plakken. Ja, ja. Daarnaast staat het boek vol... Ja, dat, nou ja, dat gaat over die gogos die je dan ja. bij in krijgt. Ja, maar deze dingen. stem, dat is, dit vind ik zo typisch zo'n zo gelikte stem. Er zit geen karakter in. En dat vind ik bij, bij Bofosco en bij Rick Hogendoorn... bij Jack Woutersen voor Amstel... Kees Print voor het Financieel Dagblad... Rick de Leeuw voor de HEMA en Anneke Blok voor de HEMA. Daar zit karakter in. En Wie worden de winnaars? Ciao. Wie worden de winnaars? Wat mij betreft toch, ja... Al is het maar bijna een uurverprijs, Rick Hogendorp met Unox. Dankjewel, Charles Borremans graag tot volgende week. Tot volgende week. De Gids. Waar ga ik vanavond naar kijken? Nou, dat zal ik u zeggen. Om 9 uur begint op België 1, weg naar Compostella. Dat is een serie verslagen van een voettocht naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostella. Ik viel daar vorige week in en ik heb ademloos zitten kijken. Aan de telefoon heb ik de maker Arnoud Houben. Arnoud, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt die tocht daadwerkelijk gedaan, hè? helemaal te voet. Ik heb uh, heel de afstand te voet afgelegd, ja. En het is niet alleen een verslag van jouw tocht, maar ook van alle anderen uh, die je erin verwerkt hebt. Hoe zit ja. het precies in elkaar? Het zit eigenlijk heel eenvoudig in elkaar. Uh, ik ben vertrokken met een rugzak en op die rugzak heb ik een camera gewezen. En die camera kijkt eigenlijk constant mee over mijn schouder en ziet wat ik zie. En dat is eigenlijk zo'n beetje de, de filosofie van de tocht. Ik heb mij overgeleverd aan de weg naar Compostela. Ik ben gewoon beginnen stappen. En uh, door zelf te stappen kwam ik natuurlijk ook in, in problemen terecht die elke pelgrim ervaart als hij naar Compostela stapt. Namelijk, je krijgt honger, je krijgt dorst, koud, je moet slaapplaats zoeken. En zo was ik dus verplicht om op deurtjes te gaan kloppen in Frankrijk en in Spanje. En dan, ja, dan deed het toeval de rest, hè. Ja, want dan kom je een oude mevrouw tegen en vraag je aan, aan haar... wat heeft het leven u gebracht, mevrouw, aan de keukentafel... Uh, terwijl je even een boterham verorbert of iets dergelijks. En dan begint die mevrouw een verhaal te vertellen over het dochtertje... wat op tienjarige leeftijd is overleden door een auto-ongeluk... dat haar man heeft veroorzaakt. Dat zijn wel pareltjes natuurlijk, hè? Dat zijn pareltjes. Langs de ene kant, langs de andere kant, het is zoals je zegt, hè, ik zit daar bijna in een hele banale situatie. Namelijk, ik ben bij die mevrouw binnengeroepen omdat het koud is en die geeft me iets te drinken. En eigenlijk, gelijk dat wij in het Vlaams zeggen, hè, stommelings, stelt je bijna ook weer die banale vraag: hè, van wat heeft leven nu gebracht? En toen kwam uh, heel die mantra eruit uh, van uh, ja die vrouw die vertelt dat haar dochtertje kwijt is gespeeld, maar ze is het niet zomaar kwijt gespeeld. het is eigenlijk door de schuld van haar man. Die twintig uh, jaar geleden veel te snel reed en geen voorrang verleende uh, van rechts. En ja, ineens kom je daar bij een soort onverwerkt verdriet terecht, uh, alleen in die keuken met die vrouw. En dan ja, dat, dat was ik zelf helemaal, hoe zeg ik wist helemaal niet hoe reageerde. Ik heb geluisterd naar die vrouw. Maar ik kon daar ook weinig tegenover stellen. Dus nou, langs de ene kant is dat al een paar. En langs de andere kant laat ik ook gewoon zien van... kijk, als dat verteld wordt... je weet eigenlijk ook niet goed wat je daar dan mee moet doen. Oh, nou, ik kan nog een hele tijd met je doorpraten over de serie. Want ik, ik bleef zitten, zoals ik zei. Ik uh, viel erin. En ik, ik was geboeid. Er zijn wat meer series geweest uh, die op weg zijn naar Compostella. Maar uh, nou, mijn felicitaties. Ik ga vanavond weer kijken. Ik ben uh, bijzonder nieuwsgierig dat het die nederland ook gesmaakt dan. <laughs> Althans bij één iemand. Ja. En uh, vanavond is er eindelijk weer Pauw en Witteman. Dankjewel Arnoud. Uh, nou, die heb ik al zo lang niet meer gezien. Ik begon al bijna te wennen aan die andere twee eerlijk gezegd. Jurgen. <laughs> Ze lijken ook allemaal een beetje op elkaar, hè, die vier. Ik zeg uh, De stelling gaat over uh, of we 9-11 moeten blijven herdenken. Dat is de vraag. En Leon De Winter die gaat er met ons over praten.